Mark Visser met het NOS Journaal. VVD-tekeraars niet langer een therapie moeten vergoeden om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. De therapie wordt aangeboden door de organisatie Different, die zich richt op christelijke homo's. De VVD zegt dat dit niet kan en dat er een eind aan moet komen. En volgens GroenLinks lijkt de therapie op kwakzalverij. Het is het onderdrukken van je gevoel, al dus GroenLinks. Ook de artsorganisatie KNMG maakt zich zorgen, zo'n behandeling kan schadelijk zijn, er is ook geen enkel bewijs dat die zou kunnen lukken, zegt KNMG. De organisatie raadt huisartsen af eraan mee te werken. De politie in Gelderland ziet na het gezinsdrama in Terwolde de moeder als verdachte. In een huisje op een vakantiepark werden afgelopen nacht twee dode kinderen gevonden. Het zijn twee jongens van 7 en 10 jaar. Hun moeder was zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De politie was gewaarschuwd door de vermoedelijke vriend van de moeder. Hij had de drie in het vakantiehuisje gevonden. Het reuma Fonds onderzoekt hoeveel patiënten gestopt zijn met fysiotherapie. Bij het fonds zijn al meer dan 100 reacties binnengekomen van reuma-patiënten. Sinds 1 januari worden de fysiotherapiebehandelingen voor zes reumatische aandoeningen niet meer vergoed via de basisverzekering. Het Reumafonds wil nu met een meldpunt op internet in kaart brengen hoeveel mensen vanwege de kosten geen gebruik meer maken van fysiotherapie. En verder wil het fonds weten welke zorgverzekeraars patiënten weigeren die zich aanvullend willen verzekeren voor fysiobehandelingen. Ronald Koeman blijft een jaar langer bij Feyenoord. De club en de trainer hebben een principeakkoord bereikt over een contract tot volgend jaar zomer. Koeman is blij met de contractverlenging. Hij zegt dat hij het bij de Rotterdamse club ontzettend naar zijn zin heeft. Feyenoord staat halverwege het seizoen op de vijfde plaats in de competitie. Het weer, zonnig en koud. In het binnenland wordt het maximaal drie graden en aan zee zo'n vijf graden. Morgen raakt het bewolkt en gaat het middags regenen en wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en af het Bunschoten 7 kilometer. Richting Amsterdam voor knopend Diemen 4. De rechter reishok is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knopend Ouderijn 3. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knopend Komplein 5 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen voor het knopen Raasdorp 7 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen VNNL West en Driebergen 13 kilometer. Dat is een aanrijding bij Driebergense linker Rijschok dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht Centrum en daarvan Brienenoordbrug 11 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopende Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 5. De laatste is de A28 Zvolle richting Utrecht. Tussen Knopende Hoeverlaak en leusen staat 3 kilometer. Tot zover de verkeerde informatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 Got a short little span of attention and all my nights are so long Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone You ducked back down the alley with well, some roll your you little bat-faced girl All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations FM en You Can Call Me All. Het is zondagmiddag op CFM, het is 8 over 4. En hier zijn de evenementen van Zandvoort en omgeving. We beginnen met een evenement bij Bibliotheek Duinrand, namelijk de Nationale Voorleesdagen. Want het boekenfeest voor peuters en kleuters, de Nationale Voorleesdagen, wordt dit gevierd van 18 tot en met 28 januari. Tien dagen vol voorleesactiviteiten en theater voor de jongste kinderen en hun ouders rondom het bekoonde prentenboek Mama Kwijt van Chris Houten. Nou, dat is. Uh... Uh, mama kwijt van Chris Hout is uitgeroepen Tot het printenboek van 2012 Mama kwijt gaat over een schattig eltje Dat als sluipend uit zijn nest valt En zijn mama kwijt is Eekorn zal hem wel even helpen Maar dan moet kleine elf wel de juiste aanwijzingen geven Kijk, top ja, Die help ik er en de nationale voorleesdagen, twijfels al beginnen op woensdag 18 januari 2012. Nationale voorleesontbijt. Hiervoor nodig Bibliotheek Daanraad. De jongste kinderen van een aantal peuterspeelzaal en kleutergroepen van het Braasonderwijs uit. En een bijna heerlijk ontbijt wordt er voorgelezen uit Mama Kwijt. 18, 25 en 27 januari wordt in alle vestigingen voorgelezen uit Mama Kwijt. Met het Kamishabi-kastje. Zou kleine Uil zijn Mama vinden? Nou, Aha. Zandvoort is het dan ja. van 7, op 27 januari niet van, 5, uh, van 3 uur tot kwart voor 4. Talent The Voice XL halve finale. Is het nou weer halve finale? We kennen het? Ja. Talent The Voice komt ook naar Zandvoort. Het is te merken talentenjachten... Israël, hè? Israël, Noe, israël, ja, heel israël, heel lang. Israël, israël sorry. Het is te merken talentenjachten in Nederland erg populair zijn. Na het grote succes in Sassenheim zal Talent de the Voice ook een zand voor plaats in Zandvoort plaatsvinden onder de naam Talent of the Voice XL. Volgens organisatoren On-Air Events en Music to All zal het een van de grootste uit de regen worden. De organisatoren hebben, hebben wel vaker talentjacht georganiseerd, maar vinden deze talentjacht toch een leukste, omdat ook het publiek hier een stem in heeft via een eigen sms-dienst. Het is bij Grand Café Hotel XL Kerkplein 8... We, uh, het wordt georganiseerd door uh, On Air Events op 20 januari 2012 en het begint om 9 uur. En het is afgelopen rond 11 uur. Wil je nou meer informatie, kan je bellen naar 06 19 42 -7070. of je gaat even naar info.onarevents.nl Daar kan je naar mailen. Hè? Ja, dat lukt. En quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm. En voor commentaar voorzien door quizmaster Joop van Huis Jr. Wie is de snelste en de beste? Inschrijven in teams van maximaal vier personen. Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond voor iedereen die van gezelligheid houdt en goed op de hoogte is. Devers zijn een leuke prijzen te winnen. Het vindt plaats in Café Koper op het Kerplein 6. Om mee te doen kost het uh, 2,50 per persoon. informatie vindt plaats op 20 januari 2012, 9 uur. En meer informatie vindt op www.cafekoper.nl En Omstrijd Jazz, Saskia Laro, de Lady Miles Davis of Europe. Saskia Laro is, is een graag geziene gast in Café Amsterdam. Met daar niet afvallende inzet en enthousiasme mee speelt. En zingt, remt Saskia de Jazz en de Bebopsterren van de Hemel. En ze zag eens aan ondoenlijk om op te noemen waar en Saskia gespeeld heeft. Je kan er even googlen. Een tikje gewoon in Saskia Laro, Double O. Daar kan je heel veel over te vinden. Het um, is dus, uh, 20 januari om uh, 9 uur in Café Ooms wil je nou meer informatie? Ga dan naar www.omst.nl En raad je plaatje wie durft? Durf jij het op te nemen tegen ons? Het team van GFM Zandvoort. Geef je dan nu op bij Café 4. Dat kan je aan de bar doen. Je maakt een team bestaande uit maximaal vier personen. En op zaterdag 28 januari om 8 uur vindt het plaats. Raad je plaatje. Leuk. Neem het op tegen ons, het team van GFM. En we kunnen al een beetje oefenen, wil je dat? Ja, doe maar even een, uh, even een oefen rondje. Als je hem raadt, heb je een punt. Als je hem niet goed hebt, dan uh, geen punt. Eerste, zonder te kijken zet je scherm even uit. Gaan we beginnen. Nou, queen. Heel goed. Queen was het. Dat weet ik niet. Don't stop me now. Ah, oh, ja, tuurlijk. Dat is een half puntje. Weet je het dan? Raad je plaatje 1 punt Gaat aan je neus voorbij Half puntje Half puntje voor wat? Pitbull, Pitbull? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee Het is um, uh, R. Kelly de World's Greatest uh, Volgende Doen drie Ook niet? ga je doen? Nou, is maar goed dat jij niet in het zie je zitten hier Nou, nog twee. Deze moet je wel weten, dat is een klassieker Oh shit, weet ik weer. Ja, ja, ja. Dat is een pink van de tong, weet je? Zie je hem? <laughs> nou, weet je maar, Pascal van der Beek. Nou jij ziet hem natuurlijk Oh oh oh oh James Morrison <laughs> Nee nee nee ga je Nee nee nee maar. Shit hoor die Als je zegt weet ik gaat. Terug Tracy Chapman met Vest Car He Oh die wist je dus niet Nou doen we nog twee als laatste Eén na laatste Wie is dit? Welke band? If you don't know this, then... Uh, Today, yeah. that Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody het bekendste liedje van Oasis, Wonderwall. Ja, ja. Kom je nog bij ons in het ZFM team? Ja, <laughs> niet heel slim Ja, he? mensen wel tegenstander, dus kun je ze niet makkelijk vinden. Maar ja, neem het op tegen het ZFM team, zaterdag 28 januari om 8 uur. Geef je op bij Café 4 aan de bar. Nog eentje doen dan? Ja, doe maar. Welke is dit? Prachtig liedje van een Amerikaanse artiest, Een van mijn favoriete artiesten. Shit. Intro is bijna voorbij, dan moet je het weten. En dan zou ik het maar zeggen. Is het John Mayer. Oh, yeah. And Daughters. I know a girl. She puts the color inside of my world. But just like a maze. Where all of the walls are continually changed. Stand on the steps with my heart and my head Now I'm starting to see Baby, it's got nothing to do with me Fathers, be good to your daughters Daughters Become the lovers Who turn into mothers So mothers be good Oh, now she's left. Cleaning up the messy made. So, father's. op ZFM en Harvest for the world. Zometeen nemen wij door. Ik moet eigenlijk zeggen met ogen en oor. De wordt elke week een item in de zand voor je krant. Je hoort het na. Let's go. Debat plaatsvindt elke week een item in de Zandvoortse krant. En we beginnen met het bericht over de Classic Concert. Het plaats gaat vinden op 22 januari. Want in de evenementenagenda van deze krant stond de vorige week een verkeerde datum voor deze openingsconcert. Van de Classic Concert. Er werd eerder gemeld dat dit 8 januari zou zijn. Afgelopen zondag dus uh, zou het plaatsvinden. Uh, uh, uh, plaats maar die datum klopt helemaal niet. Het eerste concert in 2000 taal, Dat door de stichting Classic Concert wordt georganiseerd. vindt zondag 22 januari. Plaats. Toos Bergen meldde dat ze, dat ze suf gebeld werden door mensen die het even niet meer wisten. Een rectificatie en onze oprechte excuses aan Toos uh, zijn hier op zijn plaats. En de expositie De universele mens van kunstenaar Hilly Jansen. Uh, Zandvoorts museum is uh, verlengd tot, en met, uh, tot 31 januari. Er zijn uh, schilderijen, maskers en fasen te zien met een thema. Indianen, Geisa's, Cirque de Soleil en de kinderen uit verre landen. Op 21 januari om 4 uur wordt de winnaar bekendgemaakt van de ingeleverde wensbriefjes. Waarop de beste en mooiste argumenten staan om een van de kunstwerken van Hilly Jansen te winnen. Uh, de winnaar of winnares mag daarna een fantastische vaas uitzoeken. Dat is maar waar je blij mee bent. En na 35 jaar is onderwijs uh, in het onderwijs werkzaam te zijn uh, geweest. Waarvan 28 jaar bij Stichting La Salle neemt juf Marike Hoekema Wijnbeek op dinsdag 17 januari aanstaande afscheid. Ze werkte onder meer als leerkracht op de Maria School en de Nicola School. En gaat nu even genieten van haar welverdiende FPU. Pensioen. Langs deze weg nodig het team van de beide basisscholen belangstellenden uit voor de afscheidreceptie van juf Marika op dinsdag 7 januari tussen uh, 4 en 5 uur in de oude van de Nicola School aan de JP Thijssenweg 24. En tot zover dit item bij uh, Zondag in Kemeland met oog en hoor de badplaats door. Elke week het te vinden in de Zandvoortse Courant. Hé, hey, zometeen muziek van Richard Marks, Bad English, komt er ook aan. Wat dacht je van Rick James? Glow? daar heb ik zin in jongen. Maar eerst gaan we even met z'n allen een potje dansen. We gaan nou maar even los, we gaan even kijken, terugkijken naar afgelopen zaterdag. Gisteren dus, we zonden allemaal in de club. Zonden met hun ogen dicht. Armen wijd, rechterhand een biertje, linkerhand een biertje en we gingen los. En we hoorden dit liedje, de bingo players. En mode. op ZFM en Satisfied is zondagmiddag op uh, ZFM Sanford. Het is uh, bijna tien over half vijf. Goedemiddag en aanstaande maandag begint Voetbal International weer. Met een oude bekende, René van der Gijp. Hij is een tijd uit de relatie geweest vanwege, uh, ja, vanwege ziekte. En hij keert maandag weer terug. Ik ben heel erg blij met René van der Gijp. Een held. Daarom een uh, legendarisch uh, fragment van, uh, van, van Gijpi. Tijdens VI Oranje en hij vertelt hier over Wim Suurbier. Dat hij samen met Wim Suurbier in de auto zat en dat hij een alcoholfuik terechtkwam. Maar vertel de fuik. Wim Suurbier. Ja ik, ik, ja, ik moet het vertellen. Nou, het was zo dat. Uh... Kijk er zin in, dat is het, het, in het leuke is van, van dat verhaal dat toen hij bij, uh, bij Sparta kwam. Had ik deze foto op mijn kamer hangen? Ik woonde nog bij mijn ouders wie? en ik had deze foto als poster op mijn kamer hangen. En Wim was mijn held. En toen speelde ik dus met hem, toen kwam hij bij Sparta. En toen uh, heb ik vier maanden bij hem gewoond. Hè? Ik heb toen vier maanden bij hem gewoond en gingen we vaak uit, weet je wel. En dan uh, meestal gingen we de vooravond naar cafetjes s s'avonds in discotheek. En op een gegeven moment rijden we om drie uur s'nachts over de Maasboulevard naar huis. Fuik, alcoholcontrole. En Wim schuift achteraan. En ik zit naast hem. En hij kijkt mij aan. Hij zegt: Wat is dit? Daar kwam natuurlijk het Amerikaan. Ik zeg: Wim, dit is een alcoholcontrole. Jullie gaan hadden... Ja, er waren bij zijn blauzen naap. Hij zegt: en, uh, wat, wat gaan we hier aan doen? Ik zeg: Ja, blazen. Hij zegt: En dan? Ik zeg: ja, Dan kan je voorlopig Amerika niet meer in. Hij zegt: Kom, gaan we achterin zitten. Dus ik kijk zo. En hij gaat zo tussen die banken door zitten en ik ook en we zitten achterin en hij draait zijn raam open en hij roept keihard Henk, Henk, Henk, dit is toch niet afgesproken en er komt een agent aangerund met zo'n op en die zegt, jongens wat is dit en hij kijkt de agent aan en hij zegt, zou je altijd zien, je neemt een gozer mee te rijden, je rijdt vuik fuik in en weg is die, waarop die agent zegt, ja maar ik zag niemand uitstappen, hij is een keer hoe snel die geweest moet zijn. En die man die staat daar en die zegt: Ja, maar kunnen we hem dan niet nog zoeken? Ja, natuurlijk, zegt die Subi. Dus wij stappen uit en wij lopen om dat pompstation heen te roepen naar die Henk. En die Subi ook, Henkie, Henkie. Waarop die agent tegen die Subi zegt: Hoe ziet die Henk eruit? Ja, toen maakte die de legendaris. Hij zegt: Hij lijkt sprekend op mij. En die man had nog niets door. En op een gegeven moment zitten we weer in de auto en die Subi weer achterin. En die agent zegt, ja jongens, hoe lossen wij dit op? Waarop die subie zegt, nou, ik ga hier rijden. Hij zegt, ik ben zo blauw als naap. En hij zegt, nee, heeft zijn rijwijs. ik kan ook geen rijwijs. En die agent die kijkt even en die roept, hij zoekt, uh, Bert, moto 1. Bert, moto 1. En dan komt een motoragent aan en die stapt van zijn motor af. En die gozer zegt te ik kan hier niks mee, breng maar naar huis. Hij zegt, want anders, dit houdt alleen maar op. En die motorgrent, ik vergeet het nooit, die gaat achter, die, achter het stuur van die auto van Stuurbier zitten. En die houdt dus zijn helm op. Nee. Houdt zijn helm op. En die Subi tikte mij alleen maar op mijn knie elke keer en zei: Ben je ooit zo veilig thuisgebracht, Gijken? Nee, nog nooit. En die laat die motoragent door de stad rijden. En op een gegeven moment rijden we over de Schravendijk al. En die Subi zegt: Hier is het. Waarop die motoragent die stopt. En wij stappen uit voor de OQ-club. Een palendansvereniging in Rotterdam. En ik hoor die man nog roepen toen wij aan de deur stonden daar: Maar hier wonen jullie niet. Maar op Subi zei: Wel nou haar, En wij naar binnen. En we staan binnen. Ik zeg: Wim, wat, wat moet er nou gebeuren? Hij, hij zegt: Je hebt twee mogelijkheden. Of hij gaat die auto op het bureau zetten, of hij zit nog te wachten buiten. Ik zeg: Wat denk jij? Hij zegt: Ik denk dat hij wacht. Ik zeg: Nee, dat kan niet. Op een gegeven moment, na 10 minuten, gaat die deur van die sekslub open. En daar staat die motoragent met die grote witte helm. nog steeds op. In die sekslub. Waarop die Subi keihard door die club roept: Ja, het blijft toch je broer. Ja, het verkleed zich graag als motoragent, vinden wij heel onschuldig thuis. Nou, echt. Hij heeft echt een... Dat vond ik zo mooi. Ik ben het ook nooit meer vergeten. Ik heb ook mensen wel eens gehad die, die hebben het gedaan. Hè. Die zijn daardoor achterin gaan zitten bij alcoholcontroles. En dit, ik heb nog nooit iemand gehad waar het niet gelukt is. Wat een held, hè, die Willem. Hè? Ja. Mooi, man. En nu de krantjes. At least nothing a million miles away But I can offer you what you're here to find If you only didn't mind loving me the same Well I could be the one who'd be there for you When all have left and gone away The one to always help you through If you only didn't mind loving me the same Offer you a guarantee. There's nothing to keep, leads not to gain. Except the one thing that I know is true. If you only didn't mind loving me the same, well, I could be the one to comfort you, hold you tight, and keep you safe. Make you smile the times that you are down, if you only didn't mind loving me the same. Well if you only didn't mind loving me the same. If you only didn't mind loving me the same, if you only didn't mind loving me the same. You only didn't mind loving me the same. ZFM en Glow! Het is uh, tien voor vijf. Goedemiddag. ZFM, Zandvoort. Je luistert zondag in Kermeland. Volgende week zijn wij er niet, Aldo en ik. Maar uh, Rob en Jan nemen het over. Ja, dat klopt. En ik heb nog wat uh, aparte nieuwtjes. Ik heb even wat opgezocht. En uh, deze moet ik behoorlijk lachen. Carnaval staat... Uh, nou, je kan, carnaval heb je twee woorden. Dat is één carnaval in twee... Carnaval en... Nee, drank. Carnaval en drank. Oh, Ja. Okay. Yeah. Maar de Oldenzaalse Prins Carnaval staat in de krant. omdat hij overtuigd geheel onthouder is van alcohol. In tegenstelling tot de meest andere Prinsen Carnaval drinkt hij geen druppel alcohol. De Aqua Prins, zo wordt hij al genoemd. Hij, het is uh, niet uit uh, principe dat hij niet drinkt, maar hij lust simpelweg geen alcohol. Zelfs een kersenbonbom vindt hij advies. Hoe, hoe kan hij daar nou geen alcohol lusten? Ja, ik snap het. Ja. Nou, misschien als het heel sterk, het is. bijvoorbeeld whisky, maar bier. Of wijn. Dat zijn twee hele aparte uh, ja, afstands smaken. Maar dan nog. Dan kan je wel iets van uh, iets... Maar misschien probeer ik dit gewoon niet te kunnen ook. En um, als je achter het stuur zit, ben je blij? Niet altijd. Ik erger meestal aan een mede-automobilist. Nou ja, blije automobilisten. We maken sneller broeken. Want uh, opgewekte rijders trappen waarschijnlijk minder snel op de rem in een noodsituatie dan sombere mensen. Dat leidt uit een onderzoek uit, uh, af uit hersenscans. Volgens de onderzoekers remmen positieve emoties het deel van de hersenen dat ons waarschuwt voor gevaar. Dus blijkbaar wil dat je gewoon met ruzie thuis gewoon de auto moet stappen, want dan ben je niet blij. Als je wat somber bent, dan weet je dan wat dan ga je je, uh, ja. niet thuis. Maar ik zit al, als je ook heel erg somber bent, kan je ook een beetje in, je, in jezelf gekeerd zijn, denk ik. Ja. En dan kan je ook minder opletten. Ja. Ja, tol. En Daan en Emma van, uh, waren vorig jaar de populairste jongens- en meisjesnamen. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 20 van de instantie die kinderbijslag uitkeert. Daan liet in zijn categorie Sam en Milan achter zich. Emma zegevierde over Julia en Sophie. In 2011 werden er 92,337 jongens en uh, 87,974 uh, uh, meisjes geboren. Aardig wat. En de NS gaat sprinters langer maken nadat reizigers hadden geklaagd over overvolle treinen. Ook komt de NS met flyers om mensen tactisch te laten instappen. Volgens de NS lijken sommige treinen misschien overvol. Maar het valt er mee als je een stukje verderop instapt. Een partner heeft, of, um, ja, een partner heeft wel een goede invloed. Oh, <laughs> nou ja, maar dat is, Je moet een beetje tactisch instappen zeggen ze. Ja. in de trein. Nou, ja, wel logisch, ja, ik loop, ook loop meestal zo. ook wel door, maar dat is meer omdat je dan dichter bij de uitgang moet zijn waar je ja. bent, waar je moet zijn. Nou ja, nog eentje doen. Ja. Uh, de politie van Amsterdam heeft vorig jaar 244 boetes uitgedeeld aan straatartiesten. Zoals muzikanten en vuurspuwers. Die moeten een vergunning hebben en elke half uur op een ander plekje gaan staan. Alleen levende standbeelden hoeven geen vergunning te hebben. Winkeliers op het Damrak zijn de straatartiesten zat en willen dat de politie harder optreedt. Nou, wel logisch Nou, toch? ik vind het ook geen vergunning nodig hebben. Want ja, eigenlijk zijn ze een soort poppen, dus... Stambeelden. Nee, ja, die stambeelden snap ik wel. Maar die straatmuzikant, ik word er zo moe van soms. No. Sommigen kunnen gewoon echt niet spelen. Right. Nou ja, steeds meer boetes uitgedeeld dus voor uh, die straatartiesten. Hier is Incognito, Jocelyn Brown. in Brown en Incognito en Always there bij ZFM. En met dit liedje eindigen we deze zondag in Cameland voor deze zondag, 15 januari 2012. Zoals gezegd, volgende week um, zijn Aldo en ik er niet. Nee. Dan zijn uh, Rob en Albert Jan er weer, maar die week daarna weer zijn we er weer. Maar luister volgende week ook gewoon, hè? Ja, lekker luisteren. Je volgende week check er weer. Check de blauw met het uh, voetbalverslaggeving. Ja. Kom maar. Bedankt voor het luisteren, hele fijne werkweek En uh, nou ja, tot, uh, tot uh, Volgende over week, twee weken. tot over twee weken Ik ga een week hier op, uh, op uh, Naar Oostenrijk, op, Lekker. op Skikamp, kijk, doe je goed het is verplicht, ik heb nog nooit geskiet, dus ik hoop dat het goed komt <g solidarity> Ja, en voor de mensen thuis die, uh, Hebben we nou weer wat de bespreking aan de eettafel Vanavond, met eten Ja, is het zo? Ja, we hebben zoveel behandeld We hebben zoveel behandeld vandaag, het nieuws van vandaag Nieuwtjes, uh, hoe je de, de trein de liedjes, moet instappen het liedje van uh, Michael uh, Hey, tot volgende keer